Wij beginnen de zogerles 177, op de pagina Kuf Lamed Gimel, 133. En de regel 4, en dezelfde, hetzelfde nummer is, de oot is ook Kuf Lamed Gimel. 133 Herinner je nog dat waar het over gaat dat die domein, die aangestelde over eigenlijk over de hel die aangesteld is juist uh, op een specifieke over specifieke zondes die de mens doet. Dus niet gewoon de, de top de top uh, uh, sorry dat minister van de hel maar uh, van de afdeling Rayot, uh, van de afdeling van die uh, ongeoorloofde seksuele verhoudingen. Dat is wat hij dus waar hij over wat dat is in zijn beheer is. Die domein. En hij dus, daarom is hij nu aan het woord, omdat hij dus wil, komt aanklagen David. Dat David, hij suggereert dus dat, dat David hij had een zin dat had gezondigd en juist met, met het oog op zijn afdeling, met het oog op de zonde van, dat hij gezondigd had met die door die ongeoorloofde um, uh, seksuele verhouding. Dus zij was een, een vrouw, zij had een man. En dan koning David had, als het ware, op een slimme manier, verkreeg zijn vrouw. Dat so, so, is dus daarom de domaine, die domein, die komt voor de schepper en die vertelt hem: kijk nou, die feiten. En de schapper die als het ware rechtvaardigt David. De regel 4 Amarli. I. Kameh Gale. Kameh uh, Dus als de, de laatste woorden waren van de vorige oot is dat. Hashem zei dat het is voor mij, voor for for Hashem, voor God, voor mij is het uh, onthuld. Het is helder duidelijk dat onthuld is het voor mij dat zij die Batsheva, deze vrouw Batsheva, dat zij was voorbestemd voor David vanaf de dag van het scheppen van de wereld. Oké. Okay. Dan zegt die dome, die probeert steeds aan uh, te klagen, David, regel 4. Amarle, hij zei tegen hem. Dus die dome, ja, die dome, zei tegen Hashem, zegt die. Ikame, ik ga le. Als het voor jou... Hashem... Als het voor jou... Als het voor on, jou onthuld is... Kameloha... Dan voor hem... Voor David is het niet onthuld. Hoe kon David weten? Hoe kon David weten... Dat... Deze sheva Voor hem was voorbestemd. Hij kon toch niet weten. Okay. Jij ja, he weet het wel. Jij ja weet alle... Oorzaken en gevolgen en alles. Maar David wist dat dat, dat toch niet. Waarom heeft dit zo gedaan? De regel 4: Naar de punt weet u? Be, uh, be het ja, Bij het, het jaar. Begetira, sorry, Begetira have, five Made have. De aga kolinon de alu le karva lo alchat minayhu ad de it. Ad de iftar, de volgende pagina, de yeshte reichel baget leintate. Dan, Hashem, die verdedigt hem. Die zegt, dus die geeft de wet. Niet verdedigt hem, wij geven de wet. Dus hij wil aangeven dat David was, uh, dat hij niet, niet gezondigd had in deze zonde. Zonde van uh, Arayot. Dus dat is de zonde van die um, ongeoorloofde seksuele verhouding. En dan zegt die, Hashem zegt die, eh, Amarle, Hij zei tegen domen, Hashem zei tegen die domen, we toe en bovendien, eh, Begetira hebben, maar hebben, het was toegestaan wat, hij, wat is gedaan. Dus Wat, hij, wat is allemaal gebeurd, dat David heeft deze vrouw die heeft uh, genomen, Batsheva, dat was toegesteld. Vijf. Waarom? De ha kolen, de alu de karwa. En dan geeft hij dan een stukje uit de wet. Dat iedereen die komt in de oorlog, die komt, die, dus die gaat naar de oorlog, het is de wet van de uh, wat men noemt Joodse wet, maar dat is dus de, de wet, zoals het in de Torah geschreven, dat, uh, dat iedereen die komt in de oorlog, dus gaat naar de oorlog, wordt opgeroepen in, in dienst in de oorlog, loael gaat, mijn eigen, geen een gaat van hen de oorlog in, voordat die uh, aan zijn vrouw een scheidingsbrief uh, het afgeeft. Direct. zeer belangrijk dat was in de wet is het zo geregeld dat als iemand in, uh, moet, gaat, naar de, gaat in de oorlog ja, dan, hij weet niet of die, of die terugkeert dan ze, de vrouw mag niet hertrouwen, hertrouwen als, zij, niet, als zij, zij geen scheidingsbrief heeft nou als iemand daar gesneuveld Sneuvelt in de, in de oorlog nou dan kan men dat dan weet men, ja oké okay, die is gesneuveld. maar het kan zo zijn dat iemand verd verdwijnt, niemand weet, niemand weet waar die is dus niemand kan niemand weet of die gesneuveld is of die in ballingschap, of die krijgsgevangen genomen is die niemand weet moet dan, dan moet zijn vrouw moet zijn, dan kan zijn vrouw kan niet hertrouwen. Dan zonder het briefje, want zij kan niet vertrouwen als haar man nog leeft dus daarom gingen zij de oorlog in en voordat hij ging in de oorlog, naar de oorlog euh, bracht hij zo'n gescheidingsbrief gesche alvast euh, aan zijn vrouw gaf hij af dus dat voor het geval dat hij niet uit de oorlog Leven komt, dan kan ze hertrouwen. Zo. Okay. So, Zo so is het. Zo uh, so is de wet. En natuurlijk zeggen we dat. We zullen altijd. We zullen later leren. De wet, de wetten. Dat is ook de wet. Natuurlijk, dat is ook de wet. Uh, de de heilige wetten. Van. Die aan het Israël gegeven waren. Maar ook dat. Volgens Yeshua reemt het niet. Hè? Want Yeshua zei als iemand al getrouwd, iemand trouwt een vrouw, en dan, uh, wat, daar, wat dan ook, scheiden mag het niet. Maar hier is het geen scheiding, ja, maar hier is het, als iemand dood gaat, in de oorlog. We moeten nog zien, kijken hoe dan zit met zo'n vrouw, of zij dan, ja, hoe dat zit. Natuurlijk gaan ze hertrouwen. Het is, uh, het is. Maar hoe, op welke manier, zo. We zullen dat allemaal leren bij Zadar Shem. Um, in een stukje later zullen we dat leren. Ik hoop bij Zadar Shem dat wij, zodra we klaar zijn met Slavia Sulam, misschien ergens in de, tot de herfst, en zijn we klaar met alle, de, het vijfde boek van Shlavia Solam, dus vijf boeken, hele Torah, zullen we dan af hebben, zullen hebben. Dat dan zullen we gaan leren, we de Shem, nog een keer, het is, weet ik niet, waarschijnlijk wel, zullen we gaan leren, Brit Hadasha. Dat heet Brit Hadasha, het nieuwe verbond, wat men noemt, Nieuwe Testament, Nieuwe Testament. Dat zullen we gaan leren in het Hebreeuws. Dat zullen we leren in de nachtlessen. In onze nachtstudie zullen we dat leren. Het zijn 300 pagina's, weet ik niet. Misschien is het één of twee. Bijna 400 pagina's. Oké, dat is misschien, misschien twee jaar studie, weet ik niet. Dat is een nachtstudie. En dat zal een geweldige studie zijn over is Niet, eh, niet eh, alleen maar het Nieuwe Testament, maar wanneer, de manier waarop wij zullen dat leren. En uitgaande van Hebrauwse letters. Want de Heer Yeshua had gesproken en ook al die, al die zijn leerlingen. Die, die hadden ook allemaal gesproken, die Aramees en, en Hebraaus. Dus dan keken naar al zijn, naar al deze zijn woorden vanuit het Hebraaus natuurlijk is het uh, verlichten, dan zullen we leren nou en dan zullen we daar zelf plaats voor zijn om uitgebreid diep te gaan in de wetten van het koninkrijk der hemel en hoe daar binnen te komen want dat is het dat is wat ons ons doel ja, Pima heeft ook gevraagd, wat is ons doel dus dan zie je, ons doel is om stap voor stap te, te leven, te gaan leven, in onszelf een plaats te creëren, om te gaan leven naar de wetten van het Koninkrijk der Hemel. Hier op aarde. Alles ligt aan ons, dan, dat brengt dan de mee. Dus al die wetten die, aan, die gegeven waren in de Torah, allemaal wel heilige wetten, maar de wijze waarop, de wijze waarop, hoe zij dat hadden geïnterpreteerd, omdat die rab rabbijnen die hadden dat toegepast aan het volk, het volk, uh, en wij doen dat niet. En Yeshua deed het ook niet. Yeshua wilde, kwam om, te, om de mens te verheffen en niet het goddelijke degraderen tot het menselijke. Okay. Men, de mens is in zijn bestaan zoals wat de, de schepper hem ziet, dat de mens tot zijn redding kan komen en tot zijn hoogste uh, vervulling. En niet zoals de mensen doen. Want de mens weet het niet. De mens wil altijd uh, genoegen nemen met wat hij is. Dat is erg speciaal, wat wij bijzonder iets wat wij gaan doen. Want dat, is, dat gaan we te doen straks daar. Hier zullen we ook iets erover iets hebben. Parallel met het, met de de wetten van het koninkrijk der hemel. Maar meer straks zullen we dat uitvoeriger doen. Want één ding moet het vaststaan. Wat betekent Oud Testament en wat betekent Nieuw Testament? Het woord Testament is een leenwoord. Het is niet, het is geen, het komt niet uit het Hebraeus. In het Hebraeus is het briet. Normaal briet is verbond. Ja? Brit. En briet. Dus oud verbond wat men noemt. Oud verbond, oud verbond heet Brit, uh, Brit uh, Basar Kodesh. Goed opletten. Het verbond, goed opletten wat ik zeg, dat is cruciaal. Ik zeg, als je dat begrijpt, dan zal de redding ontvangen, nee, dan is het niets niets, er komt geen reding voor dat, let op wat ik probeer te zeggen. Het verbond, het is het top diep, diepste, diepste, diepste geheim, wat er is, diep om dat te begrijpen, en niet moeilijk. Het verbond dat Hashem, de schepper, heeft ge, ge, aangegaan met de Joden, met het Joodse volk, via die aardsvader, was verbond naar vlees. Naar vlees, duidelijk. Hij had gezegd, uh, verbond met Abraham Hoe, met Brit Mila, dus vlees. De, om via het vlees te komen tot het zien van Hashem, want zonder, het, zonder verbond van het vlees, kon men dat niet, uh, dat, dat verbond met de, met de schepper, kon men niet tot stand brengen. Eigenlijk, vlees betekent bazaar. En dat is eigenlijk uh, je zot. Maar eerst hadden ze zo, daarom zoveel aandacht in de Torah geschonken is aan vlees. Daarom in, ja, in de Joodse wetten zoveel, zoveel. Alles draait om, om schone, schoonmaken van je handen, van je vlees, van je, alles wat materiële dingen het is het, het, het zinnebeeld op het toekomstige, toekomstige verbond dat Hashem wilde tekenen als de tweede fase van de onthulling van zijn scheppingsplan. Want Moshe zegt in het laatste boek van de Torah dat na mij zal de andere profeet, profeet al komen en jullie moeten naar hem luisteren. Had hij gezegd. Naar hem luisteren. Waarom? Omdat, en zij luisteren niet. Zij blijven hangen aan het verbond van vlees. Goed opletten wat ik zeg. Als je dat duizend keer hoort. En laat het doordringen in jezelf. Dan misschien zal je horen wat ik probeer te zeggen. Het is, het is duizenden nachten die ik niet kon door. Do, niet kon niet slapen en kon niet uitkomen wat bij mij kwam. Uitkwam wat ik, wat ik, wat ik aan, jullie, wat u, aan jullie vertel in diepste boeken die er zijn in de wereld. Dat het verbond naar vlees. Dat was het eerste verbond dat met, met de Joden werd, werd aangegaan. En, maar dan, Moshe zei, dat zal wel een andere komen, prof, een profeet zal komen na mij. Na mij betekent, mani, zal hij manifesteren, na En die moet je niet, moet jullie luisteren. En dat, die, that is a, want, en dat was in Yeshua, toen Yeshua kwam en bracht het verbond. Wat is het verbond van Yeshua? Brit Hadasha. En wat betekent dat? Het betekent Brit, het verbond naar geest. Huh? Goed opletten nog een keer wat ik probeer te zeggen, het verbond naar vlees, niet naar vlees, naar vlees is het, dat is wat oud verbond, en het nieuwe verbond, het verbond naar geest. Duidelijk. Dus wat voor lichaam is er, wat, welke verhoudingen hier, wat de mens doet met zijn vlees, welke vlees is dat, telt absoluut niet meer dan in de tweede fase. En dat is wat Yeshua kwam hier om te verkondigen dat nieuw is het, het verbond kwam, verbond naar, naar geest wat heb je? als het verbond naar geest is dan, dan wat, doet er, wat doet er mijn vlees toe wat heb je? ik moet wel natuurlijk moet wel, uh, netjes daarmee om, omgaan, maar voor de rest is het niet ieder moet er doorheen komen ieder moet zijn vlees doorboren door de geest dat is alleen dat brengt de redding. En, en niet het verbond naar vlees dat is niet afdoende. dat was alleen de eerste fase de eerste fase van de uh, de, de eerste verbond uh, met, de, met Hashem maar dat is niet voldoende eigenlijk really? En de joden hebben wel dat aangenomen. Dat hadden ze aangenomen. Dat was revolutionair in hun, in hun situatie toen zij dat hadden gedaan, Want de hele wereld wist toen geen God. Ja? De wereld was godeloos. Duidelijk. En de joden waren de eerste die dus dat naar vlees hadden de schepper aangenomen. Het was een, was een geweldige, geweldige daad. Uh, ook de barmhartigheid wat van boven kwam, maar het, is, het was, het is niet voldoende, daarom de tweede fase kwam het, eigenlijk daarom is het, in de tweede fase kwam dan de, de het verbond, het verbond van uh, naar geest en het kwam aan de hele wereld, niet aan die, oh, nou, aan die joden aan, aan uh, niet joden, aan Indiërs, aan uh, Arabieren aan allen. Maar, Ze zij hadden het niet aangenomen. Eigenlijk. Zij hadden het niet aangenomen. De Joden hadden het niet aangenomen. Joden hadden gezegd, wij hebben de wet van Moshe. Van Moshe. Moshe heeft verwijzen naar Yeshua. Maar zij hadden het niet aangenomen. Eigenlijk. Nou, de, de andere Arabieren ook niet. het is, kijk, goed kijken naar die drie religiën, goed kijken en kijk nou, wie geen een heeft heeft het wa de ware leer aangenomen, geen één. Nee, nog christenen, nog joden, nog arabieren, kijk goed, kijk diep, want alleen via de kabbala, omdat het het hoogste van de hoogste is, kan je zien de andere dingen, want de Kabbalah is neut, neutraal, is, uh, is niet geëngageerd. Het Ja, het huh? ja, is leven. Het is niet positie. Jij je, je stopt jezelf niet in, in bepaal, uit bepaalde. En je kijkt niet vanuit een bepaalde invalshoek. Je, je bent vrij van, van al die positioneringen. En daarom kan je van de Kabbalah, de bron van fundament van, van alles, dan kan je dat zien. Wat heb je? <coughs> Kijk, de Joden. Wat hebben ze? Wat, wat is voor hen het goddelijke? Goed opletten. Voor hen is het, wat, ze, wat, wat, wat zien ze als God? Licht. Licht. Dus de schepper die geen, die on, geen lichaam heeft. Geen lichaam heeft geen niets met materie te maken heeft. Dat betekent, zij zien het de schepper als licht. Dus niet, niet in de kilim ingebed. Dat is wat zij zien. Wij zijn vlees, en daar is licht. En daarom, wanneer je in het Jodendom zit dan voel je altijd dat de schepper, ja, hij past, hij past op ons, ja, hij, pa, hij, hij helpt ons, weet, weet ik veel, maar dan als het altijd, altijd als een massa, als wij, wij, Joodse volk. Eigenlijk, waarom niemand van hen durft te zeggen, dat de schepper heeft met mij iets persoonlijks. Eigenlijk, waarom niet? Omdat zij zien de schepper zo wij zijn, Vlees, wij zijn gebonden naar bepaalde wetten, wetten die aan ons gegeven zijn, maar de schepper is immaterieel, is alleen maar licht. Dat heb ik. Daarom, dat is wat zij aanbieden. Uh, het is eigenlijk de eerste fase van het, van het ervaren van het godlijke. Het is als het ware. Uh, kijken omhoog en te zien, de vogeltjes in de, in de lucht, en te weten dat die bestaan. Maar niet aanraken. Aanrakingsvlak bestaat niet. Joden, die Ook de Joden kennen dit niet. He, ook Arabieren, ook die, niet Arabieren bedoel ik, die uh, zeggen het islam. islam. Zij zijn net zoals Joden, zij ook zeggen, Allah, ook, in, ook zij geloven geweldig. In de Koran ook, maar dat is allemaal, de schepper die is, die is alleen maar dus absoluut immaterieel. Dat is wat zij ook, ook menen. Dus in iets wat, in het licht, in het leven wat er is. Maar alles buiten mijzelf is. Dat is wat uh, ook de uh, islam. Het enige is dat de joden is aan de rechterkant, islam is aan de... Aan de, aan de linkerkant of joden ja, zijn uh, het hoofd en uh, die zijn qua uh, Kilim is een beetje anders ver, uh, verschillen. Daar kan ik ook veel over hebben om absoluut te plaatsen, duidelijk te plaatsen waar de religie vandaan komen, welke deel van de partshoev van uh, niet in het Heilige, maar in, van, aan wel, van welke plaats zij naderen tot, de, ja, tot het Heilige. Want geen enkele religie is heilig. Goed opletten. Het is toenadering tot het heilige. Van, van deze kant of van deze kant of van, van, de, van welke kant dan ook. En het, het christendom is. Dus het jodendom is aan de ene kant is het geweldig. Want het is, hebben ze te maken. Of de islam, ze hebben te maken dus met het licht. Right? Alleen het licht is, is heilig. Alleen het licht is, bro, is, is de bron des levens. Geweldig. Maar ik, een klein mannetje, wat heb ik daarmee? Wat heb ik aan, aan die grote, go, uh, die grote uh, God onmetelijk on hoog en altijd levend? Wat heb ik daaraan? Als, als Jood of als een elf, als een uh, Zeg het. wat heb je eraan? Hoe kan je verbinden jezelf met, met hem? Geen, geen mogelijkheid. Alleen door, wat? door de Torah. Door wat, ze, wat, wat, wat men leert toepassen. Dat so is wat men, men doet met handen en voeten. Waarom? Het is alleen maar het verbond naar vlees. Het is niet voldoende. Heb ik alles alles heeft die twee fasen zijn er. Er zijn altijd twee fasen nodig. De eerste fase is voorbereidende fase. Waarom is er twee fasen nodig? Er zijn altijd in de parzoef twee plaatsen in de parzoef. In de klie: achor en panim. Achterkant en de voorkant. Dus eerst moet de achterkant komen. Iets in de duisternis te zitten. Verdragen de duisternis om een contrast, een vorm te maken, een achtergrond te maken, om dan het licht te kunnen zien. Ja, men kan het licht niet zien anders dan in de kilim. Wat zijn de kilim? Een vorm van verduisternis, de, de verduistering, de vorm van alles, kan je zien in contrast. Hè. Waar het, als men in de duisternis, vanuit de duisternis, kan men het licht zien. Anders, dan anders kan men dat niet. Dus, dat is dan het jodendom. Wat is het christendom? Wat is het, wat is het christendom? Christendom is, goed opletten wat ik probeer te zeggen, het is geen pauzalid dat antwoordt. Geen één. Waarom niet? Omdat zij natuurlijk geweldige inzichten hebben. Maar alleen vanuit hun eigen religie. Niet, niet anders. Ze kunnen niet anders uitkomen uit hun eigen religie, om te zien hun religie vanuit de neutrale positie. En het is het geweldig, wat is, dan de, wat is het in Christendom? Het is precies hetzelfde als Jodendom en Islam, alleen, nou goed opletten, wat? Nu probeer eens. Alleen het inbedden, zij zien het inbedden van licht, van de schepper in de klieketter. dat is wat, zij, wat zij, wat is wat voor hen God is, en dat is ook, klopt het? Klopt het ook? Ja of niet? Dat klopt ook, waarom? Duidelijk wat voor hen God is, zij zien het zo, zij zien het van dichterbij, als het ware. Het is natuurlijk het resultaat, hoe is het? Het is niet, niet dat zij kunnen dat beter dan de andere, maar dat is al het, het resultante van, van het jodendom. Eerst komt het voorbereiding. Die Joden hebben al de voorbereiding gedaan van het verbond naar vlees. En nu, het resultaat daarvan al in de tweede komst, in het de, in de, in de tweede uh, verbond, verbond van Yeshua, verbond van Geest, hadden ze direct dat die beiden al uh, uh, dus als, als het verbond van naar vlees, hadden zij dat jodendom, als basis aangenomen, en de tweede hadden zij dat verbond naar, naar geest, hadden zij van, van het, dat verbond van geest, hadden ze wel uh, iets genomen, van genomen. Iets, nogmaals, ik zeg eens iets, omdat het niet niet alles is, uh, omdat nog een keer de, de, de, de leer de, de wetten zelf van de Torah, uh, hadden ze niet uh, genomen helemaal zoals het... Dus, uh, maar wat, was voor, wat, is, wat is dan de bron van hun religie? Wat, waar geloven ze? Net zoals Joden, maar Joden geloven dan in islam in het licht zelf. Dat is Allah, of of uh, ja, dat is licht zelf zonder inbedding in de kilim en maar wat zij had wat Christendom heeft is het inbedden van het licht, of wat we noemen, vader ja, in de, in de klieketter, in het belichaming, in de, in de profeet in de, wat ook als God wordt gezien want het de ketter is zonder avijoot en dan is het net als God, absoluut. Daarom, en dan zien ze dat, en dat, dat is wat ze zien, dan uh, de vader, ja, en dan zien ze Yeshua de zoon, dat is de Kliketer. en er bestaat nog de Heilige geest. En dat is geweldig, ik liep zo, uh, ja, paar, wanneer was het, een weken geleden of zo, ik ging naar bed, en zonder na te denken, zonder gewoon, ja, zo, ze moet je nooit, nooit, nooit denken, dat, dat om zichzelf voor te bereiden, voor een bepaalde ontvangst, van het, van het, van het je moet gewoon normaal zijn, wij kunnen niet normaal zijn, daarom kunnen we niet ontvangen, en dan ging ik naar bed, en dan opeens, zag ik het, wat betekent dat, uh, uh, wat in christendom, ik zeg niet dat is, ik zeg het, wat, dan moet je dat weten, wat er allemaal daar is, dat dan begrijp ik wat het helder voor mij is, tot het voor de geest wat betekent dat die drie eenheid van eh, vader, zoon, zoon en Heilige geest maar dan vanuit de kabbala, wat zij zelf niet begrijpen zij begrijpen, zij weten dat het zo is, maar ze begrijpen niet hoe dat zit in elkaar want, goed opletten, want we hebben geleerd in de vierde deel van de TES. René nog, wie dat, wie dat leert. Dat in de, ten, in de ketter zitten twee, twee Rishimot. Ja, in de tweede verspreiding van het licht zitten dan twee Rishimot, twee Rishimot, mannelijke en vrouwelijke. Oké? Okay. Mannelijke en vrouwelijke. Mannelijke is dan wat het overgebleven was van het. Het na het uitstorten van het licht vanuit de eerste verspreiding en dan we weten dat als het licht vertrekt gaat je nooit weg helemaal maar laat je altijd een zo'n zo kaarsje branden dat is het regime dus en dan kwam dus twee regimo's waar de ene regime dan is het de klieketer zelf wat wij noemen dat is dan de nieuwe dat is dan de kli zelf, de kli dat is dan wat men noemt Yeshua, dat is de zoon dat is de zo. ja de Vader is dan het licht licht wat binnenkomt ja, licht kochma in de in de parzuf ab tweede parzuf licht licht dat ingebed is in de in en wie is dan de de, de, de dat is de mannelijke de manlijke is shimot. Dat overgebleven was in de partsoef, in de partsoef, in de wereld absolute, is dat wat, hoe dat zit in de wereld absolute? Hoe de wereld absolute wordt opgebouwd welke, met welke twee, met welke twee uh, componenten? Altijd hebben we, altijd als het iets geestelijk, altijd heeft twee, elke, geestelijk, elk geestelijk object heeft twee. Parameters, ja, kan door twee, twee parameters, zeg je dat? Ja, kan hè, twee parameters gemeten worden, door de shoot over de regime van welk licht is geweest daarvoor, dat moet altijd, want alles is voor en achter, alles heeft uh, reden en gevolg. dan altijd kan je dat meten, elke nieuwe, elke nieuwe, elke geestelijke, elke geestelijke object kan je meten door twee dingen. Welke licht geweest was, ja, dus welke rishimo, welke spoor van het licht is het, en welke aviut, welke welke wensdikte zit er in dat in dat uh, object. Nou, in dit geval, een, een het licht, de richting van het licht is altijd eentje hoger. Eentje hoger. Ja, eentje, altijd hoger. Nou, als we, de hele we de wereld, wat het was gebouwd, opgebouwd, op, dat is, op de op de gegeven, welke, welke parameters waren? Stadium 1 en stadium 0. Dus 1, 1 stadium 1 van shoot. dus welke licht was ingebed? Welke licht was aan, welke licht is ingebed was, It in lapshoed, uh, dat is dan Ruach. Dus de hele wereld, het is was opgebouwd door Rishimu uh, van Ruach. Dus dat is het eerste stadium, en de Aviyut van Nul. Aviyut van uh, Nul, dus Aviyut van uh, Neves. Dus heb je twee. Dus in de klieketter heb je altijd nieuw. dat hebben we daarover weinig gesproken, daarover, dus in de klieketter heb je altijd die twee. Heb je dan uh, het vrouwelijke, noemen je we dat, is nul, dus nevers, die heeft beide, die heeft beide van, dus dat is dan één parameter, is de aviot nul. Dat is dan de klie-jeshua, als we dat. Projecteren in het algemene beeld van wat wij noemen wat wij zeggen dan Vader, Zoon en de Heilige Geest, dan wat, hoe dat zit, dan is dat de kliketter is de of is Nefesh. En dat is dan de Jeshua, dat is Yeshua. En het licht dat ingebed is in de klieketter. dat is vader, en dat regimo van het licht, dat is roer, en dat regimo van het licht, dat is wat men noemt, in de religie noemt men de heilige geest. Dus, dus nou, dat is, ik bedoel, het is eenvoudig, als je dan de, de kabbala leert, dan weet je hoe dat zit in elkaar, dan weet je dat, dat het, hoe dat zit in elkaar, en nou, dan, natuurlijk, geeft het een een Geweldig, eh, zo van binnen een, een zekerheidsgevoel dat jij ziet, dat jij weet, dat het dat de heilige leer is, dat jij dat op die manier, eh, al het geestelijke, wat of uh, deels geestelijke, wat het vermengd is met het aardse, je kan het altijd zien, en... En meten in zekere mate in, in hoeverre, waar staat dit ten opzichte van de boom des levens? Maar dan kan je dat op die manier zien. Maar waarom is die splitsing nou verplaatst in het joden wow, is Waarom is het zo'n splitsing? Dat is erg, dat is juist, dat is een erg goede vraag, wat Pim zegt. Waarom is het zo'n splitsing? Niet alleen in het joden waarom is het zo'n splitsing? De, waarom is het zo'n splitsing tussen jodendom en ten eerste, is het zo, so, jodendom plus, en plus islam tegen christendom? Ja? Want die, Ja, laat op. Ja, waarom is het zo? Want kijk, okay, als je bekijkt uh, aan de ene kant, goed opletten, aan de ene kant, kijk, ik spreek absoluut niet van religie, interesseert me niet, maar op die manier kunnen wij... Dichter, ko, dichterbij komen... tot het heilige. Dat is de grootste eersing eigenlijk. Huh? Ja, de die er maar... Wat ziet, hoe zit het dan? Waarom... waarom zijn... waarom is jodendom en... islam aan de ene kant... dichter bij elkaar zijn... dan het christendom? Het is veel, veel dichter bij elkaar... aan de ene kant zijn ze... bijna van alle kanten... Kan je dat zien? Dat ze zijn dichter bij, elka dichter bij elkaar. Want beide, waarom? Beide geloven in, in oneindige, in God die uh, geen materie heeft, niet gematerialiseerd, niet ingebed, Alleen God, Allah, zo allemaal, zo ver ergens is. Men weet niet waar het is. Niemand, niemand weet. Euphorma komt door niemand weet waar het is de plaats van hem, omdat hij allemaal buiten de mens is. De mens is niets, de mens is... Uh, uh, uh, men ervaart de schepper niet. Men leert alleen, men ervaart religie. Geen, geen Jood zal je vertellen, dat die contact persoonlijk contact met God heeft, absoluut niet. Ja, waarom niet, en het klopt, omdat hoe kan goed opletten uh, joden, ik zeg het al niet over een joden ik wil niet over een andere andere spreken die aanvaarden de kliketter niet ja, waarom niet, omdat als zij kliketter zo aanvaarden, dan zouden ze aanvaarden ook de inbedding, goed opletten wat je probeert. Dat is de diepste, diepste de uitleg wat er kan zijn. Ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Maar sta voor stap De Joden aanvaarden de klieketter niet. Niet in zichzelf en niet in de schepping. Waarom niet? Omdat zij aanvaarden niet het inbedden van de schepper in, in de kelim. Eigenlijk, de schepper is vrij buiten, je kan het, kijk nou naar de, al die postulaten, al die dertien uh, postulaten van het geloof, van Maimon, de schepper verbindt zich met niemand, right. de schepper is, kan zich niet verbinden met iets wat, het is ook qua hun hoofden hebben ze dat gezien, dat al de schepper is, moet leven, uh, Leven de bron, de bron des levens zijn. Als die zich zo verbinden met iets wat leeft, wat beperkt is, dan zou dat geen God kunnen zijn. Dat zou geen God kunnen zijn. Dus, zij accepteren niet het inbedden van het licht in de kilim. Of, in welke kilim? In de klieketter. Duidelijk. Dus, en, want de schepper goed opletten, de schepper bedt zich in um, standaard. Alleen in de klikketter. Onthoud dat er goed. In elke klieketter vind jij de schepper. Oké. Okay? Daarna moet de mens werk doen om het schijnen van de schepper weer aantrekken naar zijn lagere kelim. Duidelijk naar, naar, zoals we dat, via de middelste lijn, via de daad en naar beneden. Maar in die standaard, in die vier kelim van de schepping, daar zit geen licht. En dat is wat ik noem, wat wij noemen dat, de zwarte doos en, en dat is de zwarte doos de vier doos is heeft hoeveel kanten vier kanten, ja dat is de vierkanten. dat is de doos de zwarte doos dat is dan de vierkanten, de, vier uh, de jutke wafke van de kilim, hier zit geen licht, want dat is dus, dat heet dat heet de schepping maar in de ketter zit altijd voor altijd licht in. Eigenlijk. Nou, dat is dan, daarom als de Joden dan de klieketter niet aanvaarden, want zij aanvaarden de klieketter niet, waarom zij zeggen dat, dat de Schepper verbindt zich niet met de schepping. Eigenlijk. Dat is het geloof, dat zijn de dertien principes van geloof, dat men mag dat niet. Zo so, op die manier, dat was nodig natuurlijk in de tijd toen, überhaupt, het was nodig omdat, om zich eerst absoluut te distancieren van al het materiële. Dat is wat aan de joden gegeven was, de absolute, absolute, als het ware, visie. visie dat de schepper is niet te verbinden met de schepping. Ja, dat is de de schepper is apart en de mens is apart. Daarom, on, oh, daarom accepteren zij dus de de klieketter niet. Als zij de klieketter niet accepteren en de anderen ook niet. Ja, de islam is ook niet. Dus als zij accepteren de klieketter niet, hoe kunnen zij dan het licht ontvangen? Want dan hebben zij Awiyut. Dan hebben zij zeggen zij, oké, okay, want ketter, ketter accepteren ze niet. Want ketter, in de ketter zit de schepper, en dat zeggen zij niet. Dan betekent dat zij zitten, ze hebben dan die zwarte doos, alleen, alleen die vier stadia, jutke, wafke, van kilim. En hoe kan je die kilim verbinden met het licht zelf, goed opletten wat ik probeer te zeggen, diep, diep mediteren daarover, hoe kan je die, die, die vierkante de zwarte doos wat de mens is, zonder ketter hoe kan je dat verbinden met het licht hoe op welke, hoe? Op welke manier dat is de schepping, dat is iets wat de uh, wens om te ontvangen voor zichzelf is die vier stadia, ja, dat is dan eh, het ontkennen van het geven. En het licht is geven. Hoe kan je die, die dag en nacht, hoe kan je die twee absoluut verbinden, die twee dingen die, niet die onmogelijk is met elkaar te verbinden? Eben. Zonder de klikker er niet onmogelijk is. Uh, is de verbinding te leggen tussen het licht, het geven en de mens ontvangen. ontvangen. Daarom, daarom, iedereen begrijpt het wat ik bedoel. Daarom, uh, daarom, uh, beide religieën dus hebben veel gemeenschappelijk, he? Jodendom en, en, en Islam zijn veel veel dingen natuurlijk, je kan zeggen dat de ene he, de islam he, hadden ze overgenomen natuurlijk dat was toch in de 13e eeuw was pas tot stand gekomen dat hadden ze natuurlijk veel van het jodendom kunnen, kunnen um, overnemen weet allerlei, allerlei suggesties zijn er natuurlijk uh, maar ook toch aan hen is het toch wel gegeven hun eigen manier maar ook dat ja, net zoals bij Joden zonder die tussenschakel. En daarmee zijn zij uh, als het ware gekant tegen de, zo, tegen de tegen christendom. Want in christendom hebben wij iets van belichaming van, ja, van God in, in de mens. En dat is absoluut walgelijk. In de ogen van, uh, in de ogen, in de oren, beter nog te zeggen, van een jood of een, of een uh, de andere moslim. walgelijk. Begrijp je? Waarom? Hoe kan dat iets, hoe kan dat iets wat oneindig is, uh, zich inbedden in wat niets miserig is als de mens? En dat is erg, erg moeilijk. En daarom is het zo moeilijk is het om bijvoorbeeld. Uh, je kan natuurlijk van de Jood een Christen maken als je dat wil. Dat hadden ze ook veel, veel uh, in de tijd, van vroegere tijd, dat hadden ze natuurlijk gedaan. Dan. Uh, je kon, eh, op die manier kon je een status krijgen, kan je ja, beroepen doen, beroepen, allerlei ja, andere dingen. Maar dan word, daardoor, word geen, daardoor word je nog geen echte christen. Als een jood komt tot, tot het christendom. Hoe? Ik kan nog steeds niet begrijpen, als een jood, begrijp je? zonder kabbala als een jood komt over tot het christendom, natuurlijk moet het een wonder zijn. Als het echt, ik bedoel, een wonder zijn, ik weet niet, ik, ik weet niet of, het, of het überhaupt mogelijk is. Maar niet dat het wonder is, ik bedoel, op welke manier kan het, kan een uh, Jood, begrijpt u wat ik bedoel? Een uh, Jood die dus uh, ingeprogrammeerd als het ware is door duizenden jaren om geloven in, in absoluut licht, licht en niet inbedding van het licht in een krie, hoe kan dit dan geloven in. Uh, in, in het God die ingebed is in de kli, Absoluut onmogelijk, mo mo moeilijk. Ik bedoel, hoe? Geen gronden voor. En daarom is het, zijn ze ook tegengekant tegen het christendom. Waarom? Omdat, maar het in christendom zien we dat, omdat het op een latere tijd ook gegeven was, en ik zeg nu dat islam moet je altijd zien, het is niet in de tijd weer te geven wanneer, het, wanneer een profeet komt. Ja, islam was, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Al heeft Mohammed dat gebracht in de dertiende eeuw. Islam bestaat net zo lang als joden nog bestaat. Goed opletten wat ik probeer te zeggen, zonder Koran te Wat staat op papier, dat is op papier. Goed opletten. Maar zo lang bestaan die twee broeders, eigenlijk, zo lang bestaan die twee broeders, dat zij dus, die uh, eigenlijk vanaf Abraham, ja, Abraham, dat zij zijn twee zonen had, Yitzchak en Ismaël. Van Ismaël was, was het al gegeven dat Islam, dat nog later, later in de dertiende eeuw, zou tot islam worden begrijp je dat? Maar het is niet iets dat in tijd uh, weer te geven dat het wat eerder was, wat later was wel is het zo dat uh, wat christendom natuurlijk later gekomen was dan beiden dan jodendom en islam zo moet je het horen denk je niet dat islam alleen maar 700 jaar bestaat ja, want het is net zo so parallel Jodendom en Islam want het is de twee kanten van dezelfde medaille alleen alleen de ene is rechts en and de andere is links Probably de verschillende manieren, maar dat is wel van dezelfde tijd. Maar Christendom is later omdat Christendom was uh, heeft de boodschap van Yeshua, van het Brit Hadasha, van de, de, de, het verbond naar geest. En dat hadden zij. Eh, dat dus kwam Jesu dat verkondigen hier. Niet omwille van het christendom, hij kwam. Hij kwam het verkondigen aan de hele mensheid. Dat, dat de, deze boodschap van eh, het, het, nieuwe, het verbond, nieuwe verbond naar, niet naar vlees, maar naar naar geest. Dat hadden ze dus dat nieuwe, dat de nieuwe volk, nieuwe volkeren, de jongere volkeren zoals die uh, christenen die, die dus christenen zijn geworden, zijn jongere volkeren ten aanzien van joodse volk, joodse volk. een oude, oude volk. weet je wat het is? Joodse volk, joodse volk is oud, oud bloed, oud bloed. Is zeer, zeer, zeer oud. Het is net als je hier kijkt in de in de in de, de materiële wereld die, die, die dinosaurus, ja, dinosaurus van, de, of je ziet het hier bijvoorbeeld een en oude nog overgebleven dieren die nog ja zo Mamouts dat soort dingen die er die, die, die zijn. Zo so is het qua zielen zijn jon, zijn oeroud. Hoe oud, het is vanaf het begin eigenlijk, van de, zijn, zij, en zijn zij zo gebleven. En dan is het, het tweede, het tweede verbond was het verbond naar, naar, naar geest. Dat hadden ze dus, de nieuwere volkeren, hadden dat aangegrepen. En dat was hun religie. Maar dan hebben ze alleen maar de klieketter, zie je dat, maar naar beneden te gaan, naar andere kielien, kunnen ze niet. Iedereen begrijpt het? Wat, ik, wat we hebben dat geleerd. Dus, Joden hebben wel, hebben wel diepte, hebben wel hebben ze wel de dus mos, mos, Moshe heeft het gebracht naar daad. De anderen waren nog Shimon Bar Yochai, die bracht het nog lager. Uh, Yitzchak Kuluria bracht het nog naar de Yesod. Oké, okay, ze accepteren dat niet. Die, blijken, die Het Jodendom blijft hangen aan de daad, dus alleen maar met hun hoofd. Heellijk, zonder accepteren die anderen, die blijven ze alleen met hun hoofd bezig zijn. Dus Joden zijn bezig met, het, met het, wat betreft het Goddelijke, alleen met het hoofd. Terwijl God juist wil graag dat, dat de mens leeft en ervaart God in zichzelf. Want alleen wanneer God komt in de mens. Niet uh, in zijn kilim naar binnen, dus in mijn lichaam, als het ware te ervaren, dan pas ervaren we het God. Dat is het leven, dat is, wat, uh, dat is het leven, en niet in het hoofd. Daarom, alles wat zij ze zeggen is voor mij, als ik hoor, alles wat ik hoor, wat de Joden zeggen, uh, al die rabbijnen en allerlei, dat is kinderlijk. Kinderlijk, het is zo kinderlijk. En ik begrijp het niet eens, het is, ze hebben geen verstand, ze hebben niets, ze hebben absoluut ont, ont, ont, ont, dat, ontworteld van de schepper, waarom? Ze hebben alleen de daad, alleen met hun hoofd, ketter hebben ze niet, omdat de ketter tot ketter komen ze niet. Dat is oorspronkelijk, zijn ze versto, verstoord, verstoord van, ja, verstoten van, van de van de, van de ketter. Dus, en zonder ketter kunnen ze het licht niet ervaren. En daarom Jod, geen Jood ervaart de, de Schepper. Hij alleen weet, weet van de Schepper. Zijn hoofd weet van de Schepper. Hij weet wel, maar ervaar dat niet. En, en christendom, die, die zit alleen maar in de ketter. Die, die weet wel, uh, achreet wel aan dat. De, het verbond van de geest. Maar verder niet, hij haalt het ook niet naar beneden, daarom lijkt het wel voor hem dat het ergens in de hiernaam, als, als het ware, het is de ketter, dat klieketter, schijnt aan een christen, net of het buiten hem is, in de toekomstige wereld is, in plaats van dat het hier op aarde moet het zijn.